Een uur. Kees Groot, met het NOS Journaal. De Eurogroep verwerpt het nieuwste voorstel van Griekenland voor een nieuw derde steunprogramma. De ministers van Financiën overlegden vanavond telefonisch over het verzoek van de Griekse premier Tsipras. Die wilde ook een korte verlenging van het steunpakket dat om middernacht afloopt. Maar volgens de ministers is dat niet meer mogelijk. De Grieken kunnen wel een nieuw voorstel indienen. Voor morgenochtend staat opnieuw een telefonische vergadering gepland. Eurogroepvoorzitter Dijsselbloem heeft laten weten dat wel pas na het referendum van komende zondag... een besluit kan worden genomen over een nieuw steunpakket. Amnesty International wil dat een onafhankelijke commissie onderzoekt of discriminatie een rol heeft gespeeld... bij de aanhouding van de Arubaan Mitch Henriques. Die werd zaterdag gearresteerd bij een festival in Den Haag en overleed een dag later. De Rijksrecherche onderzoekt onder meer of de politie buitenproportioneel geweld heeft gebruikt bij de arrestatie. Volgens Amnesty is het onderzoek van de Rijksrecherche te beperkt. De organisatie wijst erop dat eerdere onderzoeken hebben uitgewezen dat etnisch profileren en discriminatie voorkomen bij de Nederlandse politie. Regeringspartijen VVD en PVDA zijn tegen de veiling van radiofrequenties voor commerciële omroepen. Daardoor is er geen meerderheid in de Tweede Kamer voor het plan van minister Kamp. Die wil de zenders opnieuw laten bieden en tegelijk de eisen aan de exploitanten versoepelen. De regeringspartijen zien meer in het verlengen van de vergunningen... zodat de radiostations hun zender gewoon kunnen houden. De PvdA wijst erop dat bedrijven in de radiomarkt het al moeilijk genoeg hebben. De partij wil geen extra onrust creëren. Het weer, het blijft vanavond nog lang warm. Uiteindelijk koelt het af tot een graad of 14. Morgen is het opnieuw zonnig en wordt het 27 graden op de Wadden... en 30 tot lokaal 33 graden landinwaarts. Dit was het SDFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad nog file op de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam voor de Noordtunnel. 2 kilometer. De tunnel is dicht vanwege een ongeluk. Kan er langs via de naastgelegen brug over de Noord. De N915 dus. Op de A15 vanuit Europort naar Rotterdam staat bij Rosenburg 4 kilometer door bergingswerk. Vanmiddag is daar een vrachtwagen gekanteld. Drie rijstroken zijn er nog dicht. Omrijden kan via de omleidingsroutes U12 en U18. Tot zover de verkeersinfo.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 Hij is de oudste van zes broers, uh, een hele muzikale familie. Uh, zijn vader, Alice Marzalis, is ook een uh, bekend jazzartiest. U gaat luisteren naar The Blossom of Parting. Ja.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 Emile Sunday met Clown. Ik ga verder met, een, uh, met opnieuw een Engelse vocaliste, Jessie Ware. Ze is gek van literatuur. Ze studeerde uh, literatuur aan de Universiteit van Sussex. Werd daarna nou journaliste bij uh, The Jewish Chronicle en The Daily Mirror. En ondertussen zong ze ook uh, als achtergrondzanger... bij de optredens van de zanger Jack uh, Benjate. Uiteindelijk koos ze voor het muziekvak. Maakte in 2011 de, de debuutalbum Devotion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 Als het naar